Duizenden doden gevallen. Er is nu afgesproken dat de partijen met elkaar gaan praten. Ook worden landmijnen opgeruimd en krijgen vluchtelingen de kans om terug te keren. Een vredesregeling met etnische minderheden is een voorwaarde voor het westen om de sancties tegen Burma op te heffen. Het weer bewolkt, veel wind en vanuit het noordwesten regen. Later in het noorden nog wat zon, het wordt vandaag ongeveer 9 graden. Morgen wisselen bewolkt, een frisse noordenwind en dan wordt het ongeveer 7 graden. Dit, was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er wordt op snelheid gecontroleerd op de A27 Utrecht Breda tussen Gorkum en Breda. En op de A67 Eindhoven-Duitse grens tussen Eindhoven en Venlo. Tot zover de verkeers.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 Mother's That's him We'll I know you do. Mijn hoofd nog wat zondig bewaard, dus ik ben de laatste die laat. Met zonder hands stap ik naar buiten, begin ik mijn tocht. te volgen je moet. Ik moet me inhouden, niet te gaan fluiten. Zo loop ik de zon tegemoet. Vandaag zie ik mijn vrienden van. Iets zit van die jongens in ons die nergens om vroegen, die niet wilden weten wat zwart was of lief. Ik heb tranen gelachen, zo gedaan en tenslotte tevreden, het licht uitgedaan.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 I'm go smoke.